11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Afrikaans wordt een hippe taal en weekdieren krijgen een eigen atlas. Dat in de gids.fm na onder andere het NMS-journaal... dat nu wordt gebracht door Dorot Megens. pvv leider Wilders wil opheldering van de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer... over de gang van zaken rond de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Volgens de Volkskrant heeft Eerste Kamervoorzitter De Graaf... een kunstgreep toegepast om te voorkomen dat Wilders lid zou worden... van de commissie van in- en uitgeleide tijdens de Verenigde Vergadering in Amsterdam. De Graaf zou dat hebben gedaan... vanwege de problematische relatie van Wilders met het Koninklijk Huis. Als het waar is, vindt Wilders dat De Graaf niet onpartijdig is. De voorzitter van de Eerste Kamer die moet boven de partijen staan... die moet onpartijdig zijn... En als die zit te manipuleren, eh, omdat hem iets niet bevalt... dat de leider van de oppositie niet eh, in zo'n commissie komt... Eh, dan eh, moet hij opstappen, moet hij zijn biezen pakken... en dan heeft hij geen verstand van onafhankelijke Kamervoorzitterschap... en wat mij betreft eh, zo snel mogelijk wegwezen. In een reactie zegt de woordvoerder van de Graaf... dat bij de samenstelling van de commissie vooral is gekeken... naar het aantal dienstjaren in de Kamer en naar een goede man-vrouw verdeling. De graaf erkent wel dat in zijn achterhoofd speelde dat het beeld van Wilders naast de koning veel aandacht zou trekken en dat hij dat liever niet wilde. Griekse journalisten zijn begonnen aan een 48 uur staking. Vandaag en morgen wordt op geen enkele radio of televisiezender nieuws uitgezonden. Bij Griekse kranten wordt alleen morgen gestaakt. Vakbonden hadden opgeroepen tot de staking als reactie op de sluiting van de publieke omroep. Echt. De Griekse regering trok gisteravond de stekker uit de zender... omdat die een bron van verspilling zou zijn. Bij de omroep werkten 2800 mensen. Het is de bedoeling dat de zender in afgeslankte vorm een doorstart maakt. Medewerkers van ERT zijn woedend over de sluiting... en weigeren de redactie te verlaten. Consumenten en bedrijven met een brandverzekering... krijgen daar toch niet verplicht een overstromingsverzekering bij. De verzekeraars wilden vanaf 2014 de verzekeringen koppelen... maar de toezichthouder steekt daar nu een stokje voor... De autoriteit Consumenten en Markt wijst de actie van de verzekeraars af... omdat die de keuzevrijheid van consumenten beperkt. Ook zou de overstromingsverzekering maar voor de helft van de verzekerden van toepassing zijn. Er is nog geen zicht op economisch herstel... zegt de Rabobank in het nieuwste economisch kwartaalbericht. De bank voorspelt dat de economie dit jaar 1% krimpt en volgend jaar stagneert. Volgens de Rabobank zit de economie in de houtgreep van consumenten... die nauwelijks nog geld uitgeven en de miljardenbezuinigingen van de overheid.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 Kijk op zelfmeetweken.nl Vara Radio 1: De Gids.fm met Felix Murders. een hele morgen. Spreek iemands moedertaal: dan dring je door tot zijn hart dat motto van Nelson Mandela nam Joris Cornelissen te harten. Hij leerde Afrikaans... en is nu directeur van het Festival voor het Afrikaans in Den Haag. En daar staat natuurlijk dat Afrikaans centraal. In muziek, in film, in cabaret, proza en poëzie. Joris Cornelissen komt er zo over vertellen. En dan weekdieren. Weet u hoeveel er daarvan voorkomen in Nederland? Van die weekdieren. Nou, ze worden geteld vanaf 1900. En sindsdien zijn er 25 nee, dat zeg ik fout... 255 soorten levend aangetroffen... Dat staat allemaal in de nieuwe atlas van de marineweekdieren en daar gaan we zo mee op pad. Het Forum Midweek Den Haag ontfermt zich over nog eens 6 tot 8 miljard aan bezuinigingen en andere sombere boodschappen over onze economie. En wilt u dat wel eens zien? Surf naar de gids.fm. Voor de vierde keer in korte tijd werden gisteren media toegelaten bij een rechtszaak met minderjarige verdachten. In Breda stonden vier jongens van 17 terecht voor poging tot doodslag. Moeten we blij zijn met dit soort van openheid? Goedemorgen Jennifer Nickerson, u bent rechter bij de rechtbank Midden-Nederland. Die openheid, moet je daar blij om zijn? Um, ja, dat is een vraag die vaak uh, gesteld wordt. Um, de, kijk, de afweging in dit soort zaken is altijd eigenlijk de uh, privacy van de minderjarige verdachte... tegenover het maatschappelijk belang van openbaarheid. Um, en die openbaarheid, dat, dat kan je op zich natuurlijk, die, hè, die transparantie, dat kan je op zich alleen maar toejuichen. Alleen die, die afweging, dat maakt het lastig. Ja, en waarop is die gebaseerd? Is dat fingerspeaching van, van de rechter? Of hoe werkt dat? Uh, nee, dat is geen vingerspitsengevoel. Het, uh, het uitgangspunt in jeugdzaken is de behandeling achter gesloten deuren. Daar zit een, een, een idee achter, namelijk dat een minderjarige beschermd moet worden uh, tegen stigmatisering bijvoorbeeld, omdat hij nog een heel uh, leven voor zich heeft. Maar ook uh, het, belang van, het pedagogisch belang van zo'n zitting wordt heel groot geacht. Hoezo dan? Uh, ja, het, het aanleren van eigen verantwoordelijkheden. En dat je dan dus uh, als minderjarige op dat moment geconfronteerd wordt met je eigen daden. Uh, en daarop wordt aangesproken. En daarom uh, mogen er geen media bij zijn, omdat je dat moet aanleren? Omdat, je dat, hè, om, omdat het idee daarachter is dat, ja, dat je daar geen, uh, niet per se pottenkijkers bij hoeft te hebben. Uh, hè, dat, dat zijn de ideeën achter de uh, gesloten behandeling... Dat is het idee wat daar aan ten grondslag ligt. En daartegenover staat uh, de openbaarheid en de maatschappelijke controle... Uh, die daar het gevolg van is. En, en die twee moeten tegen elkaar worden afgewogen. Maar en zijn de dat... criteria duidelijk dat het maatschappelijk belang... hoger wordt gesteld dan bijvoorbeeld uh, het recht van de minderjarige privacy? Um, nou ja, in zoverre zijn het, kei, het uh, geen keiharde criteria. Want de rechter moet in ieder individueel geval een afweging maken... Maar om terug te komen op de oorspronkelijke vraag... of dat spingersfrietsen gevoel is, um, nee, niet alleen. Want een rechter laat zich daar wel door uh, bij voorlicht. Bijvoorbeeld door deskundigen. Dat was heel duidelijk te zien in die, uh, uh, die, die Facebook-zaak... die vorig jaar in Arnhem heeft gespeeld. Die Facebook-moordzaak. Ja, exact. Ja. Um, daarin is in de zaak van een van de verdachten besloten... om uh, de behandeling toch helemaal achter gesloten deuren te doen. Omdat het voor die verdachte te schadelijk werd geacht als de zitting deels openbaar zou zijn. Was u daarmee betrokken bij die zaak? Ik was de persrechter in die zaak, ja. Dus u heeft ze toen uh, althans bij een aantal verdachten toegelaten... en niet bij die ene verdachte? Bij een van de verdachten is toen besloten om de zitting... helemaal achter gesloten deuren te laten plaatsvinden... omdat de deskundigen die daarvoor waren geraadpleegd... Uh, dat hebben geadviseerd omdat gedeeltelijke openbaarmaking van die zitting... voor die verdachte te schadelijk zou zijn. En het recht op privacy van minderjarigen, is dat, dat, is dat vastgelegd in een, in een wet? Um, ja, het staat in het wetboek van, van strafvordering... en het staat ook in het uh, uh, verdrag voor de rechten van het kind. Um, en daarin staat eigenlijk dat de uh, persoonlijke levenssfeer... in alle fasen van een strafproces tegen een minderjarige moet worden ontzien... En dat wordt dan in, ja, in maatschappelijk taalgebruik zeg maar, uh, uitgelegd... als het recht op privacy. En dat staat er al lang in? In ja. beide. Ja. ja. Maar zijn die regels langzamerhand niet achterhaald? Want jongeren zijn vlug of volwassen. Dan pak een beetje een uh, jaar of veertig, uh, vijftig geleden. Wordt het niet de stijl om kritisch naar deze regels te kijken in het wetboek? Um... Dat weet ik niet. Ik weet niet of je dat zo, uh, zo stellig kan zeggen. Wat ik net al zei, het is een, uh, het is een, een, een afweging die in iedere individuele zaak moet worden gemaakt. Um, dus ik, ja, ik denk niet dat je daar in zo'n zo algemene zin over kan, uh, kan spreken. Maar het gebeurt vaker dan vroeger? Media toelaten uh, met deze zaken. Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook dat dat komt omdat er, uh, sowieso is er de laatste tijd, is er heel veel gebeurd. Zijn er zijn heel veel heftige zaken geweest waarbij minderjarigen betrokken zijn geweest. Uh, hè, dat was natuurlijk met die Facebook-moordzaak in Arnhem. En dat is, hè, Daarna hebben we natuurlijk nog, nog een aantal zaken uh, gespeeld. Zoals de dood van de uh, grensrechter. Um, nu die zaak in Breda. Um, de, en daar is veel media belangstelling voor. En zouden en er... dan de media terughoudender moeten zijn... en een aandacht voor dit soort zaken? Nou, nee, dat weet ik niet, want het, dat is het werk van de media. Maar je merkt wel dat om, omdat er meer media belangstelling voor is... en er ook, uh, he, de, de sociale media natuurlijk ook een rol spelen... merk je uh, ook dat, dat de... Uh... De rechterlijke macht een beetje gaat schuiven? Nou, ik wil niet schuiven, maar ik, je merkt wel... dat wij vaker verzoeken krijgen bijvoorbeeld van uh, journalisten... om gedeeltelijke uh, openbaarmaking van de zitting... Hartelijk dank, Jennifer Nicholson, kinderrechter. Ja hoor. Goed, graag gedaan. De Gids. Nederland blijkt te beschikken over een rijk palet aan weekdieren. Er zijn er dus maar liefst 255 soorten weekdieren. Zo blijkt uit de pas verschenen atlas geldieren van het Nederlandse Noordzeegebied. En het is voor het eerst dat weekdieren nauwkeurig in kaart zijn gebracht. Sylvia van Leeuwen is een van de redacteuren van de Atlas. En samen met Sylvia van Leeuwen ging verslaggever Robert-Jan Boy naar het strand. Wat een dag om op zoek te gaan naar weekdieren. Kijk die strandtafelen. Mevrouw wordt ingesmeerd door meneer. Ja. Onder de rook van de pier van Scheveningen. Ja. Op het, het, het brede handelen. strand. Zit het er goed op? Volgens mij wel. Komt helemaal goed vandaag. En nu weer verder op zoek? Wij gaan gewoon lekker wandelen. Ja. Want... Een beetje naar weekdieren speuren ook? Daar, zou, daar ga ik ook naar kijken. Oh ja? ja. Welke weekdieren? Slakken of, of uh, vooral wat ik kan vinden. Veel mensen weten niet wat een weekdier is. Nee, maar uh, dat weten we wel. Ja? Ja, ja. Dus dat... Ik heb er eentje bij me. Uh, <laughs> die is juist ingesmeerd in Ja, huizen. dat bedoel ik. <laughs> Kijk, daar komt een hele groep kinderen. Oudere kinderen met een... Uh, we mis... are van Poland. Van Poland, Ja. Yes. And what are you doing here? We came uh, to Leitzendam-Worburg to play korfball. Corfball, ah. This is Sylvia. She knows uh, a lot of the weekdieren. What is weekdier in the English, Sylvia? The seashells. The seashells. Sea ah, yeah. Have you a question uh, about seashells, children? Do you have any questions about No. No? no? Oh. <laughs> I, I would like to see. Is uh, seashell typical to uh, North Sea? Yeah. Yes. Yeah. Ja. Yes. Yeah, we hebben het Ik het noordelijke a... Yes. Right. Kijk. Okay. No. Thank you very much. Thank you very Thank much. You. You. Enjoy your have a nice day. day. Ja, zo gaat het op het strand, uh, Sylvia. <laughs> ja, het is heerlijk hier op het strand. Het is prachtig weer en het is uh, als schelpenlief hebben we iedere keer weer een verrassing wat je gaat vinden. Dus... We zijn nu aan de vloedlijn. Ik weet niet of dit het punt is waar we moeten zijn om een beetje in aanraking ja hoor, te komen ja, met de weekdieren. Ja, de zee gaat natuurlijk elke zes uur op en af. En ja. elke keer dat, uh, dat het hoog water is, worden er allerlei schelpen meegenomen die ja. dan hier aanspoelen. En dat zijn de resten van beesten die hier in zee geleefd hebben. Want schelpen, dat zijn weekdieren? Vrij vertaald? Of zit er ja. nog meer aan vast? Ja, er zit een heleboel aan. Uh, verschillende groepen zitten er binnen de weekdieren ja. in de systematiek van de biologie. Even simpel en, uh, verklaren, ja. Simpel verklaard, Zeg maar uh, kokkels en mossels en oesters, dat zijn uh, twee kleppige schelpdieren. Die ja. staan er twee helften naar ja. binnen. Die vormen een doosje ja. waar het schelpdier dan inleeft. Ja. En een andere bekende groep is die van de slakkenhuizen, van die gedraaide horentjes. Waar ook een beest in leeft. En inktvissen, dat soort dingen? Kwallen, maar, hoort dat er ook nog bij? Ja, kwallen niet, maar inktvissen hoort ook bij, uh, bij de weekdieren. En die ja. hebben ook een schelp. Alleen die zit niet aan de buitenkant, maar in de binnenkant, in zijn rug. En die vind je ook wel op het strand. Dat zijn die witte, ja, zeeschuim noemen ze het wel. Ja. Van die, uh, van die grote, platte stukken schuim waar de vogels ook graag van eten. Dat zijn de resten van, weekdier, van uh, inktvissen. Ja. U raadt dus zojuist wat op, zag ik. Schelpen. Twee schelpen? Nee, meer, kijk. Kijk eens even, allemaal schelpen en van die ja. langwerpige schelpen. schelpen ja. Wat moet hij van zeggen, Sylvia? Ja, dat is de Amerikaanse zwaardschede. En uh, wat ons opviel bij het maken van het boek, is dat de schelpdierfauna zo enorm veranderd is in Nederland. Ja. En dit is een van de nieuwkomers. Die... U heeft de Amerikaanse zwaardschede in handen. Okay. nou heel geweldig. Hey, weet je misschien wat dit is dan? Ja, dat is dat ook, al... een, uh, ook een result, hier. Zo noemen ze dat. En, ook een, een schelp die van ergens anders komt. Dit is de Japanse oester. Okay. Die is uh, hier gebracht uh, omdat het met de oestercultuur niet goed ging in de jaren zestig. Ja. Ja. De oesters gingen massaal dood, de inheemse oesters. Ja. En toen hebben ze oesters uit Japan ge geïmporteerd en gekeken of ja. je die hier kon kweken. Ja. En dat ging heel goed. En na een aantal jaren was die oester hier zo gewend uh, dat ze zich ook buiten de kwekpercelen zijn gaan uitbreiden. Dus deze is via Zeeland, hier bij Scheveningen, ook gaan groeien. Okay. Zo zie je er maar wat er verhaal aan zit. Aan, aan ja, dat die, bedoel je Je denkt, het is maar gewoon een schelpje. Maar even een belangrijke vraag. toch, van, Ik zie nou dit hele dikke boek over die schelpdieren. Ja. Ik bedoel, wat is verder het belang ervan? Wat kunnen we ervan leren? Wat... Uh, schelpdieren zijn enorm belangrijk voor een gezonde zee. En ze zijn een hele belangrijke schakel in de voedselketen in zee. Ja. Ze, ze filteren het water, ze eten plankton en allerlei kleine dingetjes die in het water zweven. Ja. Dus daardoor wordt het water veel helderder als je veel schelpdieren hebt. Dus en... als, er, als er veel schelpdieren zo zijn, gaat het goed met de zee? Dat is goed voor de waterkwaliteit, ja zeker. En? Uh, verder is het een belangrijke voedselbron voor vissen en voor vogels. Dat, uh, als je geen schelpdieren hebt ja. in zee, als die er niet zouden zijn, dan zou je ook veel minder vogels en vissen hebben. En die vissen zijn weer belangrijk voor zeehonden. Dus eigenlijk ja. alles wat er aan uh, grote beesten in zee leeft, ja. heeft zijn ja. basis in schelpdieren. Dus daarom is het echt een belangrijke schakel in, ja. in zee-natuur. En blij geworden van het onderzoek, dat het toch goed gaat met de zee? Ja, dus je ziet wel een aantal dingen die uh, verbeterd zijn. Maar we maken ons ook wel zorgen omdat het aantal schelpdieren toch gemiddeld wel sterk is afgenomen. En we ja. weten eigenlijk niet goed waardoor dat komt. Dus het is eigenlijk een eerste stap om dat in, uh, in kaart te brengen. Ja. Um, en we hopen dat vanuit het beleid of vanuit de marine onderzoeksinstituten er nu beter naar gekeken gaat worden. Wat daar de oorzaken van zijn. De speurtocht gaat verder hier langs de stand. Lijkt me heel goed. U dan. gaat ook verder? Wij gaan ook weer verder. Fijne dag nog. Wat we met dat boek wel hopen te bereiken is dat het een stimulans is voor mensen om er meer, uh, ja. meer naar te kijken. Waarom kijk jij er zo graag naar? Ja, Omdat ze zo mooi zijn en uh, interessant. Die slijmerige dingen? Ze hebben een prachtige schelp. Ah, natuurlijk. Dus geen slijmerig ding. Nee, natuurlijk. Ja, nee. <laughs> en uh, ook die zeenaakzakken. En nou, als je wel eens een inktvis hebt gezien onder water, nou, dat zijn echt spectaculaire beesten. Even onder het schuim kijken daar. Nee, niks. Hey, nee, succes! Dankjewel. Gewoon verder zoeken. En als u inspiratie op wilt doen, dan moet u dus kijken in die dikke atlas: Schelpdieren van het Noord-Nederlandse zeegebied. Ik zeg het fout. Het Nederlandse zeegebied. Nee, het Nederlandse Noordzeegebied. Ja, heel goed gezegd. De Laven we gaan helemaal terug naar 1965. Do you believe in magic? Let's do it. Do you believe in magic, maar lang niet zo groot als daydream? Of did you ever have to make up your mind of summer and the city? We kenden het niet. Een loving spoonful. Gaan we gaan. Nou, die horen. Degids.fm. Ik kom weer meer. Vergeet me. Waar je gezien hebt. Ik heb het een Vloknel. Dat is een Zuid-Afrikaanse zanger. Vrijdag en zaterdag is hij in Nederland op het Festival voor het Afrikaans. Een vierdaags festival in Amsterdam en Den Haag... met nadruk op het Afrikaans, de taal dus. En festivaldirecteur Joost Cornelissen zit hier. Goedemorgen, meneer Cornelissen. Goedemorgen. Wat is er zo mooi aan dat Afrikaans... dat er een festival voor georganiseerd moet worden? Ja, wat is er zo mooi aan? Het is natuurlijk uh, onze zustertaal aan de verre zuidpunt in, in Zuid-Afrika... die we toch een beetje de afgelopen jaren vergeten zijn... En uh, het is een prachtige taal, ook zeker voor uh, mensen met Nederlands als, als moedertaal en Nederlands-Vlamingen. Uh, de gelijkenis is heel erg groot. Het is vertrouwd, zeg ik altijd, maar ook toch weer net een beetje anders. Je kan het volgen, zo langs ons Ja, als, je gewoon, als, als, als een Zuid-Afrikaan rustig praat, kan, uh, kun je dat goed verstaan. Uh, je kunt het perfect uh, lezen, nagenoeg uh, perfect lezen. En, uh, ja, het, he het deelt een woordenschat die voor 95% bijna uh, op het Nederlands teruggaat. Er zitten sommige kleine verbasteringen in... En dat maakt het, uh, in ieder geval wat mij betreft... maar ook een hele hoop uh, Nederlanders inmiddels gelukkig... tot een hele bijzondere en, en, en mooie herkenbare taal. En soms ook hele bijzondere uitdrukkingen. Echt hele mooie woorden. Een kleefbroek bijvoorbeeld, wat is dat? Een kleefbroek? Ja, ik weet niet of dat een officiële naam is... maar dat uh, is volgens mij een legging. Een ja, legging. ja, klopt, ja. Ja. <laughs> vind ik zo mooi woord. Dat klopt, dat is een bus. Ja, ja ze zijn wat dat betreft uh, redelijk puur in hun, uh, in hun woorden... waarbij nog wel eens... Uh, Ons uitvlucht zoeken tot het Engels, uh, Engels uh, woord. Uh, zijn zij eerder geneigd om een, uh, ja, een, een, een puur Afrikaans woord te creëren? En wat ja. is dan het grote verschil uh, met het Nederlands? Het echte grote verschil, behalve dat zij zoeken naar pure woorden? Uh, nou, ik zou kunnen zeggen dat het uh, nog maar heel, heel erg herkenbaar is. Maar het is een iets uh, grammaticaal, iets eenvoudigere taal om aan te leren. Misschien vergelijkbaar met. Uh, het heeft bijvoorbeeld geen werkwoordsvervoegingen. Net als het Engels eigenlijk. Hè? Dus je zegt gewoon van uh, ik gaan. Maar je zegt ook ons gaan. Dus, dus dat blijft constant. Ik en wij, klaar. Ja, ja. Dus dat, dat maakt het iets, uh, iets makkelijker om aan te leren inderdaad. En uh, ja, goed voor de rest, uh, nogmaals, de, de basis is echt, uh, zijn Nederlandse woorden. Maar er zijn ook enkele woorden en dat vind ik zelf ook verrassend. Uh, ik kom zelf ook uh, wel eens in Indonesië en dan merk je ook dat er woorden uit het Indonesisch... zoals het woordje pisang, is gewoon een, een, een Afrikaans woord. En Het woordje Piring is ook, komt ook uit het Indonesisch. En dat maakt het ook heel interessant, want uh, het beeld... Dat wij hebben als Nederlanders van het Afrikaans. is dat het een, uh, een zuiver blanke taal is. Nou, dat wil ik bij deze heel erg recht zetten. Uh, het is wel de belangrijkste taal van de, van de blanke Zuid-Afrikaners. maar op dit moment zijn. Uh, de meerderheid van de sprekers zijn eigenlijk. Uh, kun je vinden in de tussengroep. Dat werd voorheen de kleurling genoemd. Ja. Nou, daar zie je ook in die groep. is een hele diverse groep. Er zitten ook mensen met. Uh, die Indonesisch bloed hebben, Maleis bloed. Uh, Indiaas bloed. Het is een hele gemengde uh, groep. En juist voor die groep. Is ook Afrikaans de moedertaal. Pisang, banaan? Pisang, banaan. <laughs> ja, Piering, worm? Ja, uh, schoteltje, dacht Ja, Piering. Wat ja. is het? Uh, schoteltje, als ik me niet vergis. Oh, ja. Nou, daar ik nou dat totaal niet in <laughs> Even een fragment weer. En ik hoor die tijdbom: tik, tik, tik, tik, tik. Die tijdbom: tik. En die rook hangt Langa en die vliegtuig stijfel. En een zwart man bij die robot wil mij een zonnebril verkopen. Maar wat gaan aan in zijn kop? En wat denkt hij, hoor mij? Want daar was zo bij een belofte. Maar wat heeft hij krijgen En ik zou hem willen vragen wie hij is. Ja, ik hij zou hem willen vragen. Enfin, zo gaat hij door, Stepbos. Het beeld van de Afrikaanse muziek is toch... Ook hier in Nederland vaak dat Herman van Veen, Wende Sneijder, Sterf Bos... dit soort Afrikaans gebruiken om hele serieuze liedjes te schrijven en ook te zingen. Hoe representatief is dat? Nou, kijk, net, net als in het Nederlands heb je natuurlijk een hele ja, gevarieerde soorten uh, muziek. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook op Donderdag, en dat, is, uh, dat zit in de Melkweg in Amsterdam... We proberen met name ook de, de jonge generatie voor het Afrikaans te enthousiasmeren. Uh, daar, zit, daar zit meer rap en hip-hop, mensen als Jack Barrow. Zijn uh, mensen die hier inmiddels op Lowlands uh, van Lowlands bekend zijn? Ze stroot mij. Wat jij drinkt bij Koede Ton, ik drink bij de deken. Cool, Wat jij ziet, Gent om mijn broek, ik zie preten. Cool, Wat ik aan vakantie in Hartenbos en aan vakantie in Kipik. Cool, Omdat jij die nieuwe issue van One Small seed Jack Perro bro ik is Je jij eet caviar couscous. Ik drink klipdrift. je jij drink peroni. Je eet vrienden sweetie, eet vrienden peroni. Jack Perro, nou, dat zijn allemaal jonge muzikanten die in het Afrikaans zingen of rappen. Ik dacht dat het Afrikaans op zijn retour was, maar dat klopt dus niet. Nee, dat is, uh, uh, ik zou zeggen, gelukkig, uh, zeker na het afschaffen van apartheid... werd het Afrikaans toch een, een slechte toekomst voorspeld. Ja, het zou een uh, stille dood gaan sterven. Ja, dat was op sterven na dood en Gezien dat zou het... niet lang meer uitmaken. Ik moet zeggen, het het is was onlangs... de taal van de overheerser natuurlijk. Ja, he? zeker. Het heeft daar natuurlijk heel veel last van gehad. Maar goed, ik, ik zeg altijd persoonlijk, een taal is nooit schuldig. Ik, uh, Adriaan van Dis, om iemand te noemen, is iemand die fel gekant was tegen apartheid... maar uh, wel Afrikaans gestudeerd had en dat ook heel belangrijk vond. Um, de, in de laatste volkstelling in Zuid-Afrika, waar ook de talen werden geteld, is uh, wonder boven wonder bleek uh, miljoen, uh, de, het aantal moedertaalsprekers Afrikaans met een miljoen zijn toegenomen. Dus dat is uh, he, heel verrassend, maar de taal is ook heel erg, heeft een, het is een soort nieuwe energie voor het Afrikaans ontstaan, met name ook in de, bij de jongere generatie. Het Afrikaans is in Zuid-Afrika heel erg hip, yeah. heel erg cool. En uh, nou, het is natuurlijk een taal die echt met Zuid-Afrika verbonden is. En Namibië, daar spreken ze het ook natuurlijk omdat er heel veel Zuid-Afrikaanse ja, Indiërs zijn geweest. Uh, ja, ik zeg al, er zijn twee dingen die Nederlanders vooral niet weten over Afrikaans. Eén, is dus één dat, dat kleurlingen dat uh, ook vooral als moedertaal hebben. Maar in, in, in Namibië, wat uh, grens aan Zuid-Afrika, uh, wordt heel veel Afrikaans gesproken. Mensen die daar komen zeggen van nou, het is nog veel meer dan in Zuid-Afrika. En het is daar, uh, maar het is daar ook een belangrijke contacttaal. Dus ook met name heel veel zwarte Namibiërs, uh, die gebruiken dat gewoon als, want er zijn verschillende stammen, die gebruiken dat eigenlijk om met elkaar te communiceren. Dat is uh, heel verrassend. We hebben ook een, een zwarte Namibische uh, rapper bij ons, Wambustun. Uh, treedt ook op in de melkweg. En u zegt Afrikaans, is dus vooral populair nu uh, onder de jongeren... maar zeker ook onder de kleurlingen, want uh, daar, daar leeft die taal op. Maar als je nou even op het internet rondneust... dan, dan kom je al heel snel op uh, roomblanke blonde jongens met stekeltjeszaad terecht. Witte overhemden met een knoopje te veel los en een, een, een slageruitstraling. En dit soort nummers. Ja, wat moet ik hier dan van denken? Dat is ook gewoon een, een vorm van, van muziek die daar erg populair is. Uh, ik weet niet, in, in Nederland uh, misschien wat minder zal aanslaan... maar het is in ieder geval ook een onderdeel van het hele muziekscala. En vooral onder blanken dit natuurlijk, uh, Deze vooral denk ik wel, maar ook, ook wel daarbuiten. Maar ja. zij komen niet, hè? Er zitten ook veel Zuid-Afrikanen hier in Nederland. En die zullen zeker op een aantal belangrijke namen afkomen. Maar dit soort slagers worden niet gezongen op het Afrikaans festival? Deze hebben we. Nee, we hebben niet Steve Hofmeyer bijvoorbeeld. Oké, nog een fragmentje van een act die wel verschijnt op uw festival: Zien, hè? Op de Gids.fm, de bijbehorende clips, Hartstikke leuk. Eh, wie zijn dit? Het is die Radio Kalahari ook. Het is echt geweldig. Ik moet altijd voorzichtig zijn om mijn voorkeur uit te spreken... maar dit, dit gaat heel erg aanslaan bij het Nederlandse publiek. Waarom is dat zo geweldig? Eh, het is heel dynamisch, eh, heel mooie teksten, humoristische teksten... en, en, en, en vol vaart en, en, en vuur... Zeker komen kijken, zaterdagavond. En, zaterdagavond treden ze op, dan is het in Den Haag, ja, hè? dan is, zitten we in Den Haag in het theater aan het Spuik. Hoe lang heeft u erover gedaan om Afrikaans te leren? Oh, dat is, dat is moeilijk om te zien, meneer Meuners. <laughs> um, Ga door. Nee. <laughs> Nee, ik heb me voorgenomen dat ik, uh, ik... ik vond mijzelf niet geloofwaardig als festivaldirecteur... als ik geen Afrikaans zou spreken. Dus ik heb me dat uh, eigen gemaakt. Uh, nogmaals, lezen, verstaan gaat, gaat vrij makkelijk... Als je, dat, uh, als je dat wil verstaan. Praten is soms... Uh, moet je even over een drempel... omdat je soms geneigd bent om uh, in een zin in het Nederlands over te gaan. Dus die grens ja. is soms wat, wat moeilijk. Uh, maar ik vergelijk het altijd... Uh, ja, of je nou Afrikaans moet praten... of misschien een beetje Vlaams-Nederlands... Twents, ja. Nederlands, dat zijn allemaal uh, varianten. Tot slot, als je, hem, als je thuis een beetje lol aan het Afrikaans wilt beleven... wat raadt u dan aan? Als je lol aan het Afrikaans wil beleven... Is er een Afrikaans muziekstation dat ik moet opzetten op internet? Ik noem maar wat. Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld in, in Nederland... die zendt uit een, een radio oorboord. Uh, oorboord, ja. overboord zeg maar. Die zenden ook in het, uh, in het Afrikaans uit onder meer... Um, ja, en als u lol wil hebben uh, met het Afrikaans, dan kan ik ook nog uh, verwijzen naar het festival waar we bijvoorbeeld Imo Adams hebben, als een, een, een stand-up comedian in Zuid-Afrika die geweldig populair is. Uh, uh, Oké, okay, er komt van alles. Het op kan dat kan ook gelachen worden in ieder geval. Festival voor het Afrikaans Festival directeur Joris Cornelissen over het festival dat morgen in de Melkweg in Amsterdam plaatsvindt en dit weekend dus vrijdag, zaterdag en zondag in het theater aan het Spui in Den Haag. Hartelijk dank. Blij, dank. Het is half twaalf geweest. Dit is Radio 1. Dorot Megens met het NOS-journaal. De motor- en autobranche heeft in het eerste kwartaal van dit jaar... bijna 17 minder omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het CBS. En daarmee is het de grootste omzetdaling sinds het tweede kwartaal van 2009. Autoverkopers verwachten dat de krimp ook volgend kwartaal zal doorzetten. Zonder over de economie is ook de Rabobank, want er is nog geen zicht op economisch herstel, zegt de bank in het nieuwste economisch kwartaalbericht. De bank voorspelt dat de economie dit jaar 1% krimpt en volgend jaar zelfs stagneert. Volgens Rabo zit de economie in de houtgreep van consumenten die nauwelijks nog geld uitgeven en de miljardenbezuinigingen van de overheid. De autoriteit Markt wijst een verplichte overstromingsverzekering af. De verzekeraars wilden zo'n verzekering vanaf 2014 koppelen aan de brandverzekering. Maar de toezichthouder wijst de actie af omdat die de keuzevrijheid van consumenten beperkt, zeggen ze. En Griekse journalisten zijn begonnen aan een staking van 48 uur. Vandaag en morgen wordt er op geen enkele radio- of televisiezender in Griekenland nieuws uitgezonden. Morgen wordt er ook niet gewerkt bij de kranten. Staking is een reactie op de sluiting van de publieke omroep. De Griekse regering trok gisteravond de stekker uit de zender... omdat die een bron van verspilling zou zijn. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is de met Felix Murders. Zometeen een stadsopera over Chichone Koningin Amalia Bandi. En het politiek voor een midweek Den Haag bezuinigt. Is dat echt zo? Heet die tandstal onder een kersenboom. Oeh, let do all the talking.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 Oh, als je de clip ziet, heeft ze er wel zin En Katie, danst al. En you're not the one for me, zou je zeggen, maar het was de cherry tree. .fm. Tijd voor onze midweekse evaluatie van de Haagse politiek. Aangeschoven zijn Peter K., parlementair redacteur van Paul Witteman... en Francisco van Jolen van de Opinie en Debat Zuid Joop.nl. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Felix. Ik zal even de agenda voorlezen. Daarop staan de bezuinigingen. Volgens eurocommissaris Olli Reen geldt niet meer het percentage van 3 of zelfs 2,8 procent... dat hij eerder noemde, maar het bedrag. 6 miljard voor volgend jaar en anders een fikse boete. We worden afgeluisterd door de Amerikanen... en dus zijn ze in Den Haag geschokt. En daarbovenop onthult de volkskrant van vandaag... dat Geert Wilders op slinkse wijze is geweerd... uit de commissie van in- en uitgeleide bij het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Hoe zit dat ongeveer in elkaar, Peter? Nou... Um... De commissie van in- en uitgeleide werd samengesteld... door een aantal mensen die het langst in de Kamer zaten. Dus op, op grond van anciëniteit heet dat heel deftig. En Wilders was uh, uh, bij de eerste vijf ongeveer wat betreft anciëniteit. Die zitten iets van 5000 dagen in de Kamer. En dat is een van de langzittenden. Dus uh, bij het samenstellen van die commissie... Uh, die ook werd samengesteld uit leden uit de Eerste Kamer... twee leden uit de Eerste Kamer en een paar leden uit de Tweede Kamer... waarbij werd gekeken naar politieke kleur... dus dat er niet allemaal mensen van dezelfde partij in, de, in uh, zouden zitten... Kwam Wilders op een gegeven moment aan de beurt. En het grappige was dat, uh, dat, dat voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf. die ging daarover, over de samenstelling van die commissie. Ja. En die, uh, die belde ook keurig naar de secretaris van Wilders. met het verzoek of hij alvast een uh, jacket kon uh, gaan kopen. want uh, hij hoorde tot die commissie van in- en uitgeleide. Ja, ze dus wilden niet zomaar 1, 2, 3 natuurlijk een jacket. Dan ga Oké. Nou, nee. dus Wilders driftig de winkels in. En, uh, maar die hoorde helemaal niets meer. Dus een maand later, er niks meer vernomen. En hij zat dus niet bij die commissie van in- en uitgeleide. Nou, daar heeft de Volksstand uh, wat onderzoek naar gedaan. En die kwamen erachter dat uh, de graaf hem bewust uit die commissie heeft geweerd. Hij zegt via zijn woord voor ietsjes anders. Hij vond het ook niet zo leuk om Wilders te zien naast Willem-Alexander Maximaal. hij, maar maar hij is... gaat naar ancienniteit, heeft hij gekeken. En uh, dat, dat ging toch echt voor. Erin, ja, nou, het, volgens mij maar... gaat het erom, de regels zijn zo toegepast... Hè? de regels die er waren zijn zo toegepast dat Wilders er niet zou zitten. Dat is de hele truc. En dat lijkt me nee. zeer verstandig, eigenlijk. Nee, nee, maar dat is niet het geval. De, de, de, de voorzitter erkent zelf dat ja. hij de, de regels dus aangepast... dat hij het heeft toch een beetje heeft aangepast... zodat Wilders er niet bij zou lopen en hij vond het beeld gewoon niet zo prettig. Ze erkent gewoon dat het op die manier gegaan is. En ja, en maar nou, het is niet nou, dat zo dat is... ze... Er is dus met de regels zo gerommeld, laat ik het dan zo zeggen dat Wilders daar iets bij zat. Maar het is niet zo dat Wilders daar is uitgesloten. Ze hebben alleen de wereld zo toegepast. Dat die... Nou, dit is nou typisch Wildriaans trucje. Wilders is zelf iemand die graag de regels toepast, zodat anderen daar last van hebben. Ik noem maar eens wat, hij laat midden in de nacht... de hele Tweede Kamer, belt hij terug uit bed. Die moeten voor hoofdelijke stemming, voor een onzinonderwerp... allemaal terugkomen, dat geniet hij van. Nou, nu zie je dat het een keer hetzelfde tegen hem gebruikt wordt... voor een hele verstandige beslissing. Dan is natuurlijk het huis te klein. Dan gaat het Calimero-petje op en dan is hij weer zielig. Hij doet zelf niks anders. Nou, ziet hij eens hoe dat is. Hij spreekt van ja. een smerige vvd truc Wilderst. Ja, dat zou ongetwijfeld zo zijn. Nou, terecht lijkt me. Want die de graaf is van de VVD. Zeker en, uh... Nou ja, ik vind dat hij recht heeft om zo te spreken. Ik bedoel, uh, meneer de Graaf erkent zelf dat hij hem buiten beeld wilde laten. En had hem op grond van, uh, zoals de regels waren, eigenlijk wel die plek moeten gunnen. En hij kwam ja. er dus achter Wilders vanwege het feit dat hij niet meer werd teruggebeld... naar aanleiding van het verzoek om een jacket te gaan, uh, gaan kopen of te, te, te gaan huren. Uh, dat is het verhaal van de voorstander. Wel een inderdaad. beetje laat, hè? Dus hij is, we zijn wel zes weken verder inmiddels, dus hij is een beetje later achtergekomen. En maar wat moet er nu gaan moet gebeuren je opletten? Nou ja, volgens Wilders moet de voorzitter van de Eerste Kamer verdwijnen. Ja. Maar... Ach, we hebben ook wat problemen gehad met de voorzitter van de Tweede Kamer. En die is ook nog steeds niet tevreden. Die is ook van de VVD. Ja, die mochten VVD, er trouwens ja. allebei bij zijn. Ja. Want de voorzitters zijn zogenaamd onpartijdig. Ja. Ja. ja. Bij de commissie van in- en uitgeleide bedoel ik. Ja, wel ja, goed. Maar je bent, die positie hebben ze nu eenmaal. Dus dat, uh, dat ligt voor de hand. Ze hebben toen wel besloten dat die VVD parlementsleden er niet bij konden zijn. De graaf heeft Nederland wel een dienst bewezen. Kijk, dat hele, uh, die kroning, dat was toch vooral een PR, dat uh, was een soort reclamespot voor Nederland in het buitenland. He, laten zien, uh, leuk, we hebben ook een uh, koningshuis, een soort Efteling. En uh, dat, is, dat doet het heel erg goed, dat krijgt veel aandacht. Nou, stel nou dat op al die foto's overal staat meneer Wilders daartussen. Die is, uh, zoals je weet, voert in een, een oorlog tegen een derde van de wereldbevolking ongeveer. Dan krijg je daar voortdurend gezeur over, dan krijg je daar allemaal gedoe over. Dit, terwijl overal in het buitenland voortdurend wordt verteld, ja, Wilders die zit wel in die kamer... Maar maar dat is niet Nederland enzovoort enzovoort. Nou, zo wordt dat verhaal een beetje uh, naar beneden gezet. En dan zet je hem overal naast de koning neer. Nou, dat moet je niet hebben. Bovendien, als zou die nou erg koningsgezind zijn, zou ik zeggen: Nou, dat is toch wel een echte rotstreek dat hij niet naast zijn favoriete hobby op project mag zitten. Maar hij heeft er een hekel aan, dus hij wil er niks mee te maken hebben. Er is hem een dienst bewezen. Als hij er wel had na moeten zitten, rustig. was hij waarschijnlijk had rustig. geweigerd. Rustig. Had rustig rustig. geweigerd. Ja, als hij geweigerd? Als ze het neer gezet, had hij geweigerd. Op het laatste zet, moment. Die verderende woorden voor VVD, en dat is natuurlijk ook heel moeilijk om dat te zeggen. Kijk, ik heb denk ook aan het belang van Lucky TV. Ja. Wat, wat voor mooi teveel gekregen als Willem-Alexander in dialoog... was geweest met Wilders, tijdens die in- en uitgelegde. Ik ga naar het afluisterschandaal dat aan het licht is gekomen. Amerikanen, die op grote schaal uh, wereldburgers afluisteren. En uh, nou wordt er in de telegraaf tussen de regels door gesuggereerd... dat onze minister Plasterk het wel eens moeilijk kan gaan krijgen met dit schandaal. Zie ik, het het zo? ik kan me niet herinneren dat eigenlijk de minister het lastig heeft gekregen... met de inlichtingendienst. Als het gaat om privacy... mogen uh, Nederland is alles toegestaan. Nederland is het land van Europa waar het meeste wordt afgeluisterd. Niemand die daar een probleem van maakt. Tenminste, de mensen die proberen daar een probleem van maken... die krijgen geen gehoor. Uh, ik, het lijkt mij sterk. Als Plasterk hierdoor in de problemen komt... dan, heeft hij, uh, dan doet hij toch nou, wel iets. Toch ontwaardig ontwaardig de... ja, nou, hij is... heeft vrijdag heel hard ontkend... Dat, uh, dat er misbruik werd gemaakt van gegevens... Dat, uh wat wij op dezelfde manier zouden werken als de Amerikanen. En gisteren was hij niet aanwezig in de Tweede Kamer... maar zat opsteld het mis van uh, justitie mm -hmm. op zijn plek om hem te vervangen. En die gebruikte absoluut niet dezelfde woorden als Plasterk gebruikte. Die liet het allemaal in het midden. En uit zo'n uh, uh, niet-ontkenning mag je ook wat opmaken. Ik bedoel waarom zou die anders niet in dezelfde termen zich hebben uitgesproken als Plaster? De bedrijven Nice Systems en Accenture zouden via Nederlandse dochterondernemingen... de opdracht hebben binnengehaald om het grootste internetknooppunt ter wereld... Amsterdam Internet Exchange, ja. af te tappen. Ja, dat is wel tamelijk heftig, ja. Het dataverkeer, ja, het is, een, het is een heel heftig schandaal. Het is een heel, het bedoel, wat er gebeurt is echt. Uh, ja, als, je, je kan, je, ik heb het al eerder gezegd. Je kan het alleen maar vergelijken met China of Rusland. En dan zouden we de schande voor spreken. En nu gebeurt het hier. En uh, zegt iedereen: Nou ja, dat, uh, dat is prima. Maar goed, wat de Amerikanen dus doen. En kennelijk al jaren doen. En wat nu naar buiten is gekomen. Daarvoor wordt dankzij gezet, een klokkenluider. Dat, ja. dat doen de Nederlanders dus ook al jaren. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik zeg niet dat ik bedoel, het wordt beweerd uh, of door een bron naar de Telegraaf, maar dat zou zomaar nee, kunnen... Nee, het is de SP'er van Raak die dat zegt. Is die wel geïnformeerd? Zit hij eh, in de commissie stiekem? Leeg? Nee, nee, daar nee, zit de fractievoorzitter in. Maar van Raak is geen domme jongen en uh, is doorgaans zeer goed geïnformeerd. En dus dat ja. zegt veel? Nou ja, dat zegt niet alles, maar dat is wel. Maar de commissie stiekem moet dat toch weten. Er is zo'n Kamercommissie bestaande uit de fractievoorzitters, inderdaad. Ja, maar die worden dan geïnformeerd over allerlei geheime operaties. Ja, in Nederland. Het probleem is dat je daar niets mee mag doen met die informatie. Dat is, dat is ook waar je ook vertekent als je in de commissie stiekem zit. Dus. Ik zou het goed vinden als Plastic erdoor in de problemen zou komen. Want het is een, ik vind het een grof schandaal. Maar de ervaring leert dat als het om privacy gaat... in Nederland, echt iedereen... ze doen de gordijnen open en ze zeggen... ik heb niks te verbergen en ik vind het niet erg. Dus ik hoop dat er nu eens wat naar voren komt... dat dit toch eigenlijk geen pas geeft... Dan het bezoek van Reen gisteren aan Den Haag. Niet langer het percentage, maar het bedrag eh, schijnt er aan gelden. 6 miljard in 2014, of anders een boete van 1,2 miljard. Wie wil er eigenlijk nog bezuinigen in Nederland? En, nou ja, ik, ik geloof dat dat toch eigenlijk alleen maar de VVD is. En, uh, de Nederlandse Bank misschien? Wellicht, maar uh, ja, ook. En, uh, maar de VVD staat er nog steeds uh, even hard in als uh, altijd... Uh, Terwijl ik wel merk dat, euh, nou, als ik een kleine opiniepeiling doe op het schoolplein bijvoorbeeld... Waar toch best wel wat VVD's bij mij rondlopen, dan uh, merk ik dat de achterban daar toch heel anders in staat. Die ondernemers zeggen: van kom op, geld die economie in. Ik hoor op straat bijna niet meer mensen. zeggen nee, KB, van die gaan, goed die gaan er natuurlijk ook de kapot aan. Maar kijk, het is voor de v Dat is omdat je twee dingen uit elkaar moet trekken. Je hebt de bezuinigingen om de begroting op orde te krijgen. Nou daarvan iedereen zegt: dit gaat niet meer werken. Of de bezuinigingen om de economie op orde te krijgen, dat, dat gaat niet meer werken. Dat is, daar is iedereen van. Maar de VVD, dat zeggen ze ook zelf, leest de stukken van de Zelstra, zijn bezig met een ander project en dat is: zij zijn hun ideologie, kleinere overheid. Enzovoort. Ze zeggen van, nou, oké, okay, never waste a good, a good crisis. Dus wij pakken dit nu aan. Want wij gaan nu radicaal onze ideeën over de samenleving doorvoeren. En daar zijn ze mee bezig. En daarom houden ze eraan vast. En de, Dat de PvdA de enige... moet mee gewoon, noodgedwongen. Ja, de PvdA die zegt... Uh... Dat dat oké okay is, ja. En het nou, protesteert een beetje, maar zetten we vervolgens een handtekening onder. Ja, ja want er mag uh, volgens de ondernemers uh, niet bezuinigd worden. Althans, niet op, uh, er mogen geen uh, belastingen worden verhoogd en premies worden verhoogd. Dat mag dan wel bezuinigd worden, maar dan inderdaad op ambtenaren of dat soort zaken. De, de VVD wil af van de verzorgingstaat, dat is een publiek geheim. Uh, je bent gek ja, als je af wil van de Geen geheim. Dat, nee, maar goed, dat, je bent gek als je van de verzorgingsstaat af wil... omdat alle landen waar het goed gaat in de wereld, dat zijn verzorgingsstaten. Mijn raadsel waarom je dat zou willen... behalve dan omdat je geloof hebt dat dat slecht is. Nou ja, dat is wat ze aan het uitvoeren. Ja, kijk, de VVD wil natuurlijk best snijden in de overheid... en zeker in de zorgsector... Uh, waar, waar ze vinden dat het veel, veel, te veel, veel te makkelijk wordt uitgegeven. Het probleem bij die hele bezuinigingsoperatie... waarom het nu zo lang duurt... is dat we twee partijen hebben met een groot ideo ideologisch verschil. En die moeten elkaar zien te vinden in uh, nog 3 miljard extra bezuinigen... boven wat ze hadden klaar liggen. Ze hadden al een pakket waar ze het over eens waren van 4,3 miljard. Daar ging een miljard af, omdat de 0-1 in de zorglij zorg niet wordt vastgehouden. Na nou, het sociale dus akkoord. 3,3 miljard ligt er ongeveer klaar. En dan moet nog 3 miljard bovenop. En daar zullen ze ideologisch op botsen. En dat daar natuurlijk lang... Wellicht tot augustus, Maar wat ik me afvraag weten, is, is, hoe is, hoe gaat het? dat nou? Dus een Reen komt naar Nederland, die heeft eerst gezegd... Nederland moet niet voldoen aan een percentage van 3 begrotingstekort. Nee, 2,8 zelfs. En dan komt hij hier, en de VVD roept al jaren... er moet uh, ongeveer 6 miljard bezuinigd worden. En dan heeft hij er denk ik keer niet meer over percentages... maar dan heeft hij het over de 6 miljard. Hoe werkt dat nou, Peter? Jij weet veel in die, die wandelgangen, daar kom jij dagelijks Hoe, hoe zit het dan elkaar? Um, ja, weet je, daar, Reen, het, het, het fijne was dat Reen dat uh, percentage wat heeft losgelaten. Daar is iedereen heel erg blij mee in Den Haag. Vooral de PvdA natuurlijk. Ja. Die zien dat als een, een weg om in ieder geval uit die 3 norm te komen. En, uh, uh, ja. Ja, hij heeft ook gepraat met Kamerleden. Hè? Ewald Engelen, financieel geograaf... en, en verklaart tegenstander van verdere bezuinigingen... die zei gisteravond in Oog en Oog... dat Nederland wordt afgerekend op de bottenhouding in Brussel... van Jan Kees de Jager en Mark Rutte in het kabinet Rutte 1... Zou dat zo zijn? Nou, ik denk dat ze daar wel een, een slechte naam hebben opgebouwd. Maar inmiddels hebben we Mark Rutte en vooral Jeroen Dijsselbloem. Die, uh, Dijsselbloem doet het helemaal niet zo slecht in Europa. Dus dat verandert natuurlijk wel de houding ten opzichte van de Nederlandse regering. Nou ja, bovendien moeten wij nu met meneer Dijsselbloem aan het, aan het hoofd het beleid uitvoeren wat vanuit Brussel komt. En wat er ons dus, min of meer bedacht ja, Dus is. we zijn nou ja, ons eigen politieagent geworden. Is, precies, dat hebben we ook zelf uh, beïnvloed ja. en uh, bevorderd natuurlijk. Peter Kee, parlementaire redacteur van Pauw en Witteman... en Francisco van Jolen van de Opinie en Debatsuit Joop.nl. Tot volgende week. dan ben ik er niet. De Rembrandts. De jongens kunnen fantastisch schilderen, kunnen musea museum inrichten. Ze zijn echt van alle markten thuis. En uh, dit nummer althans een coupletje en een vriendje. Dat was de titelmuziek van Friends. En het is ook terug te zien in de clip. I'll be there for you. De Gids. FN. Amalia Bandy stierf in 1925 toen ze 50 was. Ze was Sigeunerin. Sterker nog, ze was koningin. Vlak voordat ze overleed was ze met haar groep in Zwolle aangekomen. En daar is ze begraven. En dan gaf ze decennia lang een bedevaartsoord geweest... voor zigeuners uit heel Europa. En nu wordt er een muziektheatervoorstelling over gemaakt. En muziekredacteur Botte Jellema weet er alles van. Botte, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Firma Weiland en het Kameroperahuis... die maken samen de locatievoorstelling Amalia Bandi, een stadsopera. Er is ook een graphic novel van verschenen. Hier ligt die ligt Een vormen. graphic novel? Een graphic novel, een beeldroman. Uh, met de curieuze titel Zo is het niet gegaan. Nou, de voorstelling die speelt in Zwolle op verschillende plekken. En muziek is belangrijk in die voorstelling. Ja, dit is muziek uit de uh, voorstelling. Uh, ja, precies. Het is geen sigrele dit, hè? Nou ja, goed. Je kan een ja, maar dat klarinetje dat maakt het weer een beetje Jiddisch. Nu is dat ook niet per se zigeuner, maar uh, nou ja, goed. Ze zitten in, in die richting, uh, uh, iets richting Oost-Europa. Uh, muziek uit die voorstelling, Amalia uh, Bandi. Een van de plekken waar het speelt is de rooms-katholieke begraafplaats in Zwolle, waar Amalia begraven ligt. Dat was die plek van die bedevaarts, uh, van die, waar die bedevaart uh, naartoe ging. Die zigeuners die kwamen daar tot in de jaren zeventig nog. Dus dat is dan uh, toch een ruim vijftig jaar. Ja. Uh, en zigeuners uit heel Europa die gingen daar naartoe... en er werd de muziek gemaakt en drank over het graf gegoten. En ik was gisteren eventjes op die begraafplaats... en daar ontmoette ik Lucie Legeland van de theatergroep. Er staat een prachtige graftrommel op, zo, zo noemen ze dat. Dat is ook een monument... Een trommel, zacht. dat is een doorsnee. Ja, dat, het, het, het lijkt een beetje op een, een trommel als een muzikant. Uh, trommel, hè? Een ja. doorsnee van een uh, nou, autowiel, zo ongeveer. Ja. Een glazen Just, plaat eroverheen. En daarbinnen liggen kunstbloemen. En er staat op, rustzacht, rust, lieve tante. tante. Dus ik vind het een mooie, een mooie gedachte dat, dat die trommel er ook al vanaf 1925 ligt. <laughs> is dat echt zo? Ja, het is echt, wow. een, echt een monument. En, uh... Hier rusten onze... Geliefde vrouw en moeder Amalia Bandy. Dat is ook mooi. Ze is hier begraven met ontzettend veel mensen op de been. zowel Zwollenaren als Zigeuners van Oost en West. En veel angst in de stad. Veel politiemannen op de been. Van oei, oei, oei, oei Wat gaat ons allemaal overkomen? Mm -hmm. Waarom was zij de Cigeunen koningin? W weten we niet. <laughs> nee. Dat weten we niet. Het enige wat bekend is van het fenomeen gyuine koningin of gyuine koning is dat je als mens bepaalde talenten hebt waardoor andere mensen je raad vragen. Voor een gyuine koningin is dat vooral op het gebied van relaties of kinderen of gezin of algemene levensvragen. Maar zij was misschien de oudste vrouw in het, in het gezelschap? Weet u u was, al, dat weten we niet. Dat weten jullie eigenlijk was, wel van Bijna niet. Bijna, niet. Bijna niet. Maar, maar hoe komt dat dat jullie niet weten? Genderingen. Nou kijk, het is geen uh, cultuur waar dingen neergeschreven worden. Ja, dus het is eigenlijk inderdaad dus niet zo heel veel bekend van uh, uh, Amalia Bandy. Uh, ik vroeg waarvoor uh, dus... die Lucie Legeland vandaan kwam. Nou zie ik dat ze uit genderingen komt, maar ik, ik, ik dacht even een totaal ander exam. Ja, achterhoek het... volgens mij, ja. Dus, dus, er is dus niet zoveel van die Amalia Bandi uh, bewaard gebleven. Nou ken ik theatergroepen een klein beetje. Ze nemen je in het ootje waar je bij staat. Dus ik twijfelde eigenlijk heel erg of het niet gewoon heel erg vrij was verzonnen. Die graphic novel die heet ook niet uh, voor niks. Zo is het niet gegaan. Dus um, ja, totdat uh, ik toevallig een vrouw trof daar op die begraafplaats. Mevrouw, sorry, van, de, van Radio 1. Ja. U zei het van het bijzonder hè? Ja. U kent u het, het verhaal? Ja, ik ben een Zwolster dus. Ah. Ik heb het verhaal vaak gehoord in die tijd ook. In die tijd, waar heeft u nou, van? Nou, uh, ja, ik ben zelf van 40 en toen woonde ik hier in de buurt, dus je bent een kind. En mijn vader is, is in 55 overleden, dus vanaf die tijd kwam ik hier regelmatig. Het is begraafplaats. Ja. En dan stonden de dus, mensen bij. Dan, dat dan stonden dat de mensen me dingen laten en Dan maakt nu de beweging de van, van de flessen ja. die leven ja. groter worden. Ja, dat gebeurde ook. Dus als er weer een groep was, dan kwamen ze in de buurt en dan. Uh. Wat leuk dat dus. u dat zelf heeft gezien? Ja. Dat ja. nou, heeft jarenlang geen bloemen bijgestaan. Heel lang stonden er ook vaak bloemen bij. Mm. En het is me juist de laatste maanden opgevallen dat er weer bloemen bij staan. Ja, dus er broeit wat in dat, in, in dat zwolle. Deze Zwolle vrouw die heeft die, die, die rituelen van die zigeuners bij dat graf zelf gezien. Ja. Amalia Band was getrouwd met een acrobaat. En ze hoorde bij een groep van ongeveer 50 rondtrekkende zigeuners. En die trokken door Nederland en Duitsland en verdienen dan een beetje geld met de handel in paarden. Ze waren katholiek en daarom was die begrafenis toen... ook een mengsel van katholieken en zigeunen gebruiken. Die trok die hele grote stoet door Zwolle met muziek... en zigeuners uit heel Europa die naar de stad waren gekomen om erbij te zijn. En daar was toen heel veel politie bij, want die wisten niet zo goed... van ja, wat moeten we hier nou eigenlijk mee? Dus waren er net drie weken, die zigeuners. En ja, wat voor groep is dat? Um, dit is ongeveer wat er bekend is uit de regionale kranten uit 1925. Maar wat Amaria Bandi tijdens haar leven heeft gedaan... dat is een beetje gissen, ook voor de theatermakers. Nergens staat wat op papier. Eh, nou ja, Het is een beetje een, een orale cultuur. Ze dus vertelden ja. verhalen aan elkaar, ze schreven dat niet zozeer op. Het is alleen het graf van die reizende Zigeunerkoningin. en Zwolse verhalen over haar begrafenis. En firma Weiland en het die eh, namen hun publiek... die nemen straks hun publiek mee op een reis door Zwolle in een bus... Het idee is van Amalia kwam reizen door de stad. Wij maken een reizende voorstelling door Zwolle op Zwolse grond. Met Zwolse doorkijkjes. Met een Zwolse geschiedenis als die zigeunerkoningin Amalia Bandi. Daar doen ook Zwolse figuranten mee. Dus in die zin klopt het ook dat we van plek naar plek gaan. En we reizen letterlijk door dat leven. Ook in verschillende jaren stappen we, oeps, een momentje erin. ZINGEN Het verhaal wat we vertellen is denk ik toch waar we meestal op uitkomen is de schoonheid van de muziek. Slaapliedje uit die voorstelling Amalia Bandy, een stadsopera. Nou, dat is dus samen. Die, die, dat gaat donderdag in première. Ja. Die uh, graphic novel, die is er al. die uh, is al verschenen. Uh, zo is het niet gegaan. Bij die voorstelling kunnen maar 60 uh, mensen per keer mee. Want dat gaat dus in die bus. Ja, dan kun je 60 mensen meenemen ongeveer. Uh, donderdag gaat hij in première en dan speelt hij tot 23 juni in Zwolle. Motti allemaal. De televisie van vanavond, dan kunt u natuurlijk kijken naar Jong Oranje. Dat speelt vanavond tegen Spanje. Het laatste groepsduel. Beide ploegen zijn na winst op Duitsland en Rusland al geplaatst voor de halve finales. Jong Oranje heeft aan een gelijkspel al genoeg om groepswinnaar te worden. Dan treffen ze namelijk in de halve finales Noorwegen en niet Italië. Jong Oranje, Jong Spanje om half zes al op SBS6. Op Cultura24 een concertregistratie van Triggerfinger. Een terugblik op een is namelijk op Pinkpop in 2005 en in 2010. En dit weekend staan ze er ook weer. Om 9 uur op Cultura24. En dan is er nog Sherlock. U weet wel de moderne versie van. Hij krijgt vreemde aanwijzingen in een lege kamer. Hij wordt uitgedaagd door een mysterieuze moordenaar. Sherlock om 10 voor 11 op Nederland 3. En deze hele week rond elven. Tot zo. Surf naar degids.fm. Dan is de lunch.